De Europese Unie is bereid 210 miljoen euro schadevergoeding aan de getroffen tuiners te geven. Het komt neer op de helft van de schade en is meer dan eerder was toegezegd. Maar Bleker vindt het nog een vrij laag bedrag.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 Langs de met het uh, laatste stukje Uruguay-Nederlands. En met een beetje geluk worden het penalties. Bas en Jack. Ja, ze een beetje massaal hebben wel. Uh, het is nog steeds 0-0. En we spelen inmiddels een half uur. Dat uh, was wel opmerkelijk, want er was net een overtreding van Maduro op Lodero. Maar de scheidsrechter wilde eigenlijk door laten voetballen. Wat hij tot nu toe een paar keer heeft gedaan. Uh, waarvan je denkt, nou daar kan je wel voor fluiten. Maar aangezien Maduro er ook stil staan, dan dacht hij zegt, nou staan. Ja, dan zal het wel een overtreding zijn. Dus dan fluit ik maar. Dan krijgen we weer een slechte bal van Godin. Die uh, inderdaad uh, niemand meer aanspeelt in dezelfde kleur shirt. En het balbezit voor Afolai uh, is nu even via Pieters. Pieters, uh, slechte bal. Nou, hij herstelt zich. Krijgt een tikje van Pereira. Pereira gaat er dan weer fel in. Zo, en dan een, uh, daar, dit is een absurde overtreding. En Van Marbeek vindt het nu wel leuk geweest, denk ik. Ik denk dat uh, dit is weer zo'n stomme overtreding is. Een belachelijke overtreding. En uh, het was Ramirez die het deed en die krijgt er dan een gele kaart voor. Maar uh, ook weer een verstrekte overtreding. En uh, Ramirez uh, heeft dus uh, hier geel. En uh, Ramirez van Brazilië ging een paar dagen geleden af. Dus misschien ze in de neem zou je kunnen zeggen. Overtreding gemaakt op Bruma. En inderdaad uh, ook weer een hele pittige. Gewoon even terwijl de bal al weg is je been nog even vol doorhalen. Gele kaart. Kuit heeft de bal, maar dat duurt niet lang omdat hij hem in de drukte niet onder controle krijgt. En dan mag Uruguay weer over een uitbraak gaan nadenken. Zwaar zegt Voorland voor de goal. Nu zegt ook het Nederlands elftal, dan tikken wij er ook maar eens eentje ondersteboven. Kuit doet dat in hoogteigen persoon. Het scheidsrechter kent geen twijfel. En halverwege de helft van het Nederlands elftal krijgt Cavani, het slachtoffer, de vrije trap mee. En heeft Voorland zich achter de bal gemeld. Zeker niet bezig aan zijn beste seizoen. Sterker nog, zijn slechtste seizoen in Spanje gerelateerd aan doelpunten. Want hij maakte er maar acht bij Atletico. Zo weinig maakte hij er nog nooit. Kortom, misschien ook wel een beetje het beste ervan af. De man die de Europa League finale twee jaar geleden besliste. In die wedstrijd tegen Fulham. Nu achter de bal. Vijf mensen van Uruguay in het strafschopgebied van het Nederlands elftal. Klein kwartiertje nog op de klok. Een 0-0 standbal komt. En Krul Fuck, Krul heeft hem te pakken nadat die bal wordt doorgekomen. Even lijkt het dat hij hem loslaat. En dan heeft hij hem vervolgens toch nog te pakken. Blijft er van Uruguay eentje gebaseerd achter in het strafschopgebied. zag het dreigend uit. De achterwaarse kopbal die uh, denk ik van... Suarez is geweest. Flink duwen en trekken in het stafelgebied. Met name een mooi duel tussen Heitinga en Lugano. En inderdaad biedt de herhaling uitsluitsel. En het is de rug eigenlijk van Suarez. Die de bal ziet komen, zich omdraait, achterwaarts wil koppen. Maar met zijn rug de bal beroert die hem in de handen ziet gaan van Krul. Uh, iedereen staat weer. Suarez wil het veld weer in. Iedereen uh, weer in leven. En een wissel dient zich aan ook nog. Abel Hernandez gaat in het elftal komen. Snel jongetje. Dat is een snel jongetje, aanvaller, vleugelspeler, speelt bij Palermo in Italië. En die mag dan nog voor de slotfase van deze wedstrijd gaan komen in het elftal van Uruguay. Abel Hernandez, aanvaller dus van de nummer 8 van Italië. Speelde vorig jaar trouwens nog hier in dit stadion bij Peñarol. Peñarol en Santos spelen de finale van zeg maar wat bij ons de Champions League is. En daar worden uh, voor kaartjes, uh, begreep ik hier, uh, waanzinnige bedragen geboden. Tussen de 3.000 en 4.000 uh, euro. En dat is uh, zeker, dat is voor ons al veel, maar hier is het waanzinnig veel. Hernandez, inmiddels in balbezit. Via Suarez probeert uh, Hernandez weer aan de bal te komen. En uh, dan is er een uh, overtreding. Uh, ja, dat is een overtreding voor Prima. Die uh, krijgt daar terecht een gele kaart voor. Die was iets te laat. En uh, zo krijgen we toch een uh, gele kaartenfestival. Nog in deze wedstrijd uh, met uh, her en der uh, wat irritaties. We zitten inmiddels uh, in de 77 e minuut van de wedstrijd. En weer een gele kaart. In dit geval dus voor Bruma. Maar wat vervelender is. Een vrije trap op een meter of 16 van de achterlijn. Op 2 meter van de zijlijn aan de rechterkant. En Lodira gaat hem nemen met zijn linker. En anders en uh, Cavani zijn koppels. Suarez komt daar nu uh, voor de vrommel bij. En Lodero neemt hem. Dan wil Cavani naar de bal. Die glijdt eigenlijk weg als hij hem wil koppen. Dan wil de Lodero de bal opnieuw inbrengen. Dat doet hij heel zwak. En dan kan de Niel zelf dan over een counter gaan nadenken. Als Affolai wordt aangespeeld, die de bal in één keer meeneemt. De tegenstander twijfelt veel naar de bal toe, maar durft niet. En dan Cassieres alsnog met een sliding. Tikt hij de bal van de voeten van Affolai. Daar zat toch even wat in. Omdat de verdediger van Uruguay echt twijfelde. Niet durfde te happen op Affolai. En uiteindelijk dus een ingooi voor de Niel zelf dan. Lugano eruit. Dat is de volgende wissel voor de Niel zelf dan. En Maurizio Victorino is de... Nieuwe speler in het elftal van Uruguay. Dat is een verdediger, overigens die speelt bij Cruzeiro. Een van de weinige overigens die nog uh, nooit in Europa gespeeld heeft. Deze jongen die erin komt, Victorino. Ja, misschien uh, dat uh, mensen nog steeds zitten te wachten op uh, hoe zit dat nou met die spelers die nooit in de Eredivisie uh, hebben gespeeld. En uh, in Oranje, dat waren het Jody Cruijff, uh, Jimmy Hesselbank, uh, Rekers, Lippens en Hofkens. En uh, er zijn er ook een paar spelers die speelden al in het Zelfde voordat ze ooit in de Eredivisie speelden. Dat geldt voor Bruma, die er nu in staat. Voor Peter van Vossen, voor Jan Mulder en voor Tim Krul. En met u wat dat betreft helemaal bij. Konden we vertellen dat de bal nog even stil lag. De vrije trap genomen is door Bruma. Speelt hem diep richting Kuit. Kuit op de rand van het 16-meter gebied. Speelt de bal even naar Avalai. Kan er niet bij komen. Uh, Avalado wel. Gaat er fel in. Kuit moet uh, het lichaam goed gebruiken om het oog op de bal te houden. En om goed te geven richting Avalai. Op de middenaars van het veld is ruimte. Aan de rechterkant is nog meer ruimte. Maar de bal wordt. Uh, ja, niet goed gespeeld. Boeleroes kan hem dan wel binnenhouden. Naar de slechte pasing van Maduro. Maduro nu weer aangespeeld. Moet de bal spelen naar Schaars. Speelt de bal inderdaad naar Schaars. Die staat vrij te wachten van de middencirkel. Aan de linkerkant is dus ook wat ruimte. In Nederland begint het een beetje open te spelen. Nu terwijl Luc de Jong straks binnen de lijnen gaat komen. En nu vlak voor hem de bal over de lijn ziet gaan. Waardoor de invalbeurt van de spits van Twente nu ook kan gaan plaatsvinden. Ik neem aan dat Huntelaar eruit zal gaan. Huntelaar staat te gebaren van kom op, snel spelen, snel spelen. Maar hij weet natuurlijk verdomde goed dat hij eruit gaat. Want zo zijn de wissels altijd duidelijk bij Bert van Maarwijk. Spits eruit, spits erin en uh, er is ook geen wedstrijd naar om iets te sorceren om uh, iets geks te gaan gokken. Luc de Jong komt erin in de slotfase van deze wedstrijd. Stand nog steeds 0-0. Wissel 4 aan de kant van het Nederland. Uruguay heeft inmiddels ook 4 uh, vervangen. De speelt nog tegen Estland over anderhalve weken een oefenwedstrijd. Dat zal dan de laatste oefenwedstrijd zijn op weg naar de Copa America die dus... Uh, Begin volgende maand begint in Argentinië het buurland hier. Het is maar te hopen dat uh, na die aswolk dan weer volop gevlogen kan worden. Anders zou dat toen nog behoorlijk in de soep kunnen draaien ook. Nederland zelf al aan de bal via de ingooi. Kuit wil aannemen of Luc de Jong, pardon, op de ingooi. Maar glijdt eigenlijk een beetje weg. Dat luidt dan een uitbraak in van Uruguay met Cavani aan de bal die hem onder controle krijgt. Oeh, Boeleroes hapt en is hem kwijt. Cavani gaat met een schaar. Dan moet hij te gaan ingrijpen. Dat doet hij half de bal met de goal. En dan moet Suarez hem eigenlijk inschieten. En dat doet hij. 1-0 voor Uruguay. Luis Suarez scoort En dat doet hij 9 minuten voor tijd. dat Cavani ontsnapt van de linkerkant. De bal voor de goal komt. En er uiteindelijk niemand van het Nederland zelf dan een adequaat antwoord heeft. De bal eerst nog in veilige haven. Lijkt wat in ieder geval weg bij dat doel. Wat dan toch op een meter of 10 voor de voeten komt van Luis Suarez. Die niet heel veel tijd nodig heeft om de bal in de korte hoek te prikken. Krul gezien. De verdedigers gezien. En Luis Suarez zet Uruguay op 1-0. Hij verloor van Australië in een vriendschappelijke wedstrijd. Hij verloor van, Italië, van Spanje in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. En hij gaat nu zijn derde nederlaag leiden. Pet van Marwerk als coach. Want dat er hier nog. Uh... Een gelijk spel uitkomt. Ja, je weet het maar nooit. Maar we spelen natuurlijk nog wel een kleine tien minuten. Maar het zou me niet verbazen als dit in die laatste wedstrijd in dit seizoen op een nederlaag uitdraait. Want Nederland heeft geen vuist kunnen maken. Heeft in de tweede helft gespeeld, plichtmatig gespeeld. En is niet gevaarlijk geweest voor het doel van Moeslera. En daar waar aan de andere kant ook heel weinig te genieten is geweest van Oerum aanvallen. Is het nu nu uiteindelijk toch weer Luis Suarez de man die zorgt voor de treffer die uh, als enige op het scorebord staat op dit moment. Maar misschien gebeurt er toch nog wat in positieve zin. Bruma open naar de rechterkant van het veld naar Boularus. Boularus uh, richting Heitinga. Heitinga terwijl Schaars zich aanbiedt uh, zegt dat er in de diepte wat moet gebeuren. Het uh, publiek uh, in extase natuurlijk is het natuurlijk niet gek als je tegen de nummer 2 van de wereld op een 1-0 voorsprong staat. En uh, dan ben je blij, dat is volstrekt normaal. De bal van Pieters is niet goed. Overname van het Nederlands Elftal met uh, Maduro. Maduro naar die wat meer centraal uh, op het uh, middenveld is gaan spelen. Omdat hij de man in vorm is en de man met overzicht is. Bal naar Kuit. Kuit even terug nu. En uh, Veel mensen van het Nederlands Elftal hadden op de helft van de tegenstander. Nu is het of uh, acht nog, plus wat extra tijd. Deze stand zou het Nederlands Elftal in ieder geval wat tijdwinst opleveren, omdat er geen strafschoppen meer nodig zijn. Om de beker uit te reiken, U weet, met de aswolk op de achtergrond is de jacht zo snel mogelijk naar het vliegtuig te komen. Na afloop van deze wedstrijd de enige jacht die er recht toe doet. Pieters gooit nog een bal voor. Nee, bedenkt zich. Geeft de bal aan Luc de Jong. Aardige beweging. Kop strafschopgebied, op gebied. Kan de bal terugleggen op Afvalai. Die hem aanneemt en meteen breed geeft op Maduro. En de rechterkant is Boeleroes alweer in beweging. Cavani moet mee terugverdedigen. Bularoes voorzet, voorzet, voorzet. Beetje te ver. Nou ja, niet een beetje te ver. Veel te ver. Luc de Jong kijkt nog wel, moet ik daar nog achteraan lopen? Maar op het moment dat hij de vraag aan zichzelf gesteld heeft, is de bal aan de andere kant van het veld al over de zijlijn gegaan. Dan komt er een ingooi voor Uruguay. Tijd gaat dringen als Oranje nog wat wil. Klok op 38 minuten en 30 seconden in de tweede helft. Kortom, nog 6,5 plus extra tijd te gaan. Vrije trap. 100 Pieters zijn tegenstander vasthoudt. tegenstander is de doel te maken, Luis Suarez. Het enige dissonant eigenlijk bij het Nederlands elftal. als je kijkt naar het, wat doe je met een bal in de voeten. Dat is Boularus die verdedigend zijn mannetje staat, maar dat kennen we van hem. Maar inmiddels vraagt het Nederlands elftal van de spelers meer dan dat. Ook dat de verdedigers de bal normaal kunnen inspelen en vertrouwen hebben op het moment dat ze aan de bal zijn. En dan zelf al heeft er vrij vlak gespeeld in deze wedstrijd. Terwijl Pieter zich nu laat wegzetten door Suarez. En moeten we oppassen dat het geen 2-0 wordt. Uiteindelijk is het Boularus die de bal over de eigen achterlijn speelt. Omdat er een misverstandje is eigenlijk tussen Krul en Boularus. Omdat Cavani ook in de rug liep van Boularus. En er is weer een corner voor Uruguay. Vanaf de linkerkant dit keer en uh, 1, 2, 4, 5 spitsen, of nou ja, 5 spitsen, 5 mensen onder wie de spitsen van Uruguay in het gastengebied van het Elftal. Cavani staat daar, hernandez de nieuwe man, staat daar, Gordien, verdediger en Suarez natuurlijk. En ook Lugano is nu meegekomen, de bal wordt doorgekomen, is de eerste paal, dat wil Gordien in ieder geval doen. Maar die komt wel, maar komt de bal huizenhoog met een enorme snelheid, jaagt hij hem over de doel van Krul. Die dan nu, uh, nadat hij de halve wedstrijd uitgevloot is door de mensen hier, omdat hij veel tijd nam bij de doeltrappen, nu... Een soort bemoedigend applausje krijgt. Maar nou ja, het wordt dan ook wel weer fluit, Omdat hij gek genoeg toch weer wat tijd neemt. Tijd nodig heeft liever om te kijken waar hij met die bal naartoe kan. Toch weer lang. Luc de Jong loert op een kans om de bal door te koppen. Maar komt er niet aan de pas. Overname Uruguay. Kortstondig. Dan zit Pieters er weer tussen op het middenveld. Springt de bal er toch weer voor Uruguay uit. En wil Suarez er wel mee vandoor aan de rechterkant van het veld. En veegt hij de bal eigenlijk terwijl hij op de zijlijn staat. Via schaars over de zijlijn. Ingooi Uruguay. Ingang, ingooi hier. Uitgang. Ja, ja, vlak voor ons bij Pereira, Pereira, misschien naar Suarez of naar Lodero. Kijkt even, gaat de bal richting Lodero. Lodero tussen twee in raakt de bal kwijt. Nederland neemt over, Schaarste neemt de bal goed onder de voet, maar de ruimte is klein. Pieter speelt de bal nog goed naar voren, waar Luc de Jong goed opvangt. Is er een overtreding begaan tegen Maduro. En zegt de Argentijn, ja ik raak de bal toch, maar... Vervolgens had hij in eerste instantie Maduro bijna hoofd, In ieder geval bijna gewurgd met twee handen om de nek. Is hij die geen bal bezit? Speelt hij naar Bruma? Dan zitten we in de laatste vier, vijf minuten van deze wedstrijd. En dan is het dus afgelopen met de stand van 1-0 in het voordeel van Uruguay. Of komt er toch nog wat? Komt er toch nog een moment met Van Persie? Van Persie naar Kuit. Kuit naar Van Persie. Van, kan het 16 meter gebied niet binnen? Wordt doorzien door Godin. Het uitverdedigen is van Uruguay niet zorgvuldig. Want Nederland neemt over en doet dat via Maduro. Maduro schaars. Allemaal de hoogte van de middenlijn nu halverwege de helft van Uruguay. Avalai wil die bal naar links geven, maar denkt, ja, daar zou ik moeten staan. Daar staat niemand. Dus maar naar rechts, naar Maduro. Maduro opent naar de rechterkant, naar Kuit. Uh, Kuyt, terwijl nu ook Boeleroes, rechts rechtsbuiten, zich voorin komt melden. Komt er een bal het stafelgebied in. Die wordt door Uruguay weer onschadelijk gemaakt. Opnieuw weer opgevangen door Boeleroes. Legt hem breed op Avalai. Je zou eens een keer kunnen schieten. Van Persie, Avalai, 30 meter van het doel. Recht voor dat doel ook. Avalai krijgt bezoek bal achter het standbeen langs. Klein dribbeltje. Twee man kwijt. Heel makkelijk. En dan komt hij aan de linkerkant van het veld uit. Er is het nog steeds druk. Geeft hij met links een voorzet. Dan moet de keeper komen. De keeper zit eigenlijk half mis. En uh, heeft dan uiteindelijk de bal toch te pakken. Ik denk dat als dat niet het geval zou zijn geweest dat hij een vrije schop zou hebben gekregen. Omdat hij wordt besprongen door de aanvallers van het Nederlands Elfvall. In dit geval door Robin van Persie. Hoes gaat zelfs nog wat uh, tijd trekken ook. Nou ja, tijd trekken laten we er maar vanuit gaan. En dat kan natuurlijk ook maar zo als je besprongen wordt door van Persie. Dat je er even wat uh, last van heeft gekregen na nou, die voorzitter dus van Afolai vanaf de linkerkant van het veld uh, loopt inderdaad van Persie die daar uh, met Luc de Jong in het stafelgebied staat eigenlijk met zijn rug tegen de keeper aan hij kijkt naar de bal van Persie maar hij heeft geen ogen meer voor de doelman daar beukt hij eigenlijk vol tegenaan en een blessurebehandeling dus nodig voor uh, Uruguay in de slotfase van deze wedstrijd zelf afstand dus achter met 1-0 door die goal van Suarez van een paar minuten geleden en dat ik kan me bijna niet herinneren dat wij ooit achter stonden, behalve dan een WK-finale. Suarez uh, moet, uh, moet nu even uh, het veld uit, maar hij uh, nou zegt hij, zo de hand nog gewoon even het veld uit. Want je moet gewisseld worden, gaat hij eerste scheidsrechter bedanken. En hij wordt er een beetje misselijk van. Dus uh, die heeft zoiets van uh, optateren en uh, weg gaat Suarez in het veld, komt in de 11 en dat is Alvaro Pereira, speler van Portugal en dus winnaar van de Europa League. Was ook basisspeler in die wedstrijd. Speelde nog bij Kloets, merkwaardig hoe hij op die manier in Europa binnenkwam. Speelde in de Roemeense competitie dus. En vervolgens naar Porto gegaan en daar dus de Europa League gewonnen. Nou, dat is toch aardig. Hij mag nog even meedoen in de slotminuten van deze wedstrijd. Balbezit is er voor Uruguay uit een ingooi aan de rechterkant van het veld. Maxi Pereira... En vervolgens het Duits verdediger dat heel zwak is. Dan moet Cavani eigenlijk mee verdedigen. Want dat doet hij niet. blijft de bal hangen op 30 meter van het Zuid-Amerikaanse doel. Komt toch weer voor de voeten van een van de mensen van Uruguay. Diepe bal naar Hernandez. Bruma moet oppassen. Bruma doet dat goed. Doet de bal buiten het bereik van Hernandez Een slinger te geven naar de rechterkant. Waar Boeleroes dan de rest moet doen. Maar zich de kaas wel makkelijk van het brood laten eten. En Hernandez opnieuw mag gaan aanvallen voor Uruguay. Aan de linkerkant van het veld uh, komt er dan toch nog uh, iets van uh, Uruguay. Nee, want uh, Uruguay doet dat slecht en Nederland neemt over. Nederland kan misschien snel overnemen via Luc de Jong en uh, via Van Persie en Kuiten. En aan de linkerkant van het veld uh, wil Avalai aangespeeld worden. Krijgt de bal niet helemaal lekker aangespeeld. Heeft Pereira bij zich. Uh, Avalai gaat om Pereira heen. Gaat om de volgende man heen. Wordt vastgehouden en krijgt dan een vrije trap. Een vrije trap op vijf meter van de achterlijn. Twee meter van de linker zijlijn. En wellicht dat dit dan de mogelijkheid is voor het Nederlands elftal om toch nog in die allerlaatste minuut van deze wedstrijd, want we krijgen direct de blessuretijd aangegeven, om nog op een gelijke stand te komen. Nederland staat dus achter. Dankzij een doelpunt van uh, Suarez, uh, een paar minuten geleden scoorde dus Uruguay de enige treffer tot nu toe. Nu Avelai. Avelai met uh, vrije trap. Komt uh, voor, keeper blijft staan en dan uh, is de scheidsrechter niet die uh, fluit, want er leek gefloten te worden. En dan op de inzet van Maduro uh, stort zich een... Uh, Verdedigen van Uruguay voor de bal. Waardoor hij over de zijlijn gaat. En Nederland aan de rechterkant nog een inwoord mag nemen. En Dat betekent dat de druk nog even kan blijven staan daar. Want veel mensen van het Nederlands Elftal nu in de hoop dat daar nog een gelijkmaker gaat vallen. Een gelijkmaker die het Nederlands Elftal goed zou kunnen gebruiken. De officiële speeltijd zit er namelijk op. De extra tijd wordt uh, zometeen aangegeven. Er komt nog een ingooi vanaf de rechterkant. Het podium voor de winnaar van deze bokaal. die dus uitgereikt gaat worden. wordt al klaargezet. Terwijl Kuitenbal heeft. Drie minuten extra tijd. Die lopen inmiddels. Kuiten wil het straf winnen. Doet dat wel, maar vergeet de bal. Maar omdat je heel slordig verdedigt. Ik denk via Pereira die invaller, Alvaro Pereira komt er nog een hoekschop aan voor het Nederlands elftal. Nou ja, Heitinga 1-1, Bruma 1-1, kom hem maar in. Komt de bal uh, direct uh, met de corner voor het doel, maar ook Luc de Jong zou het kunnen doen. Uh, de de bal gekopt en die gaat erin! Het is 1-1! We gaan op weg naar het penalty. <laughs> <laughs> de bal die uh, zeilt er in één keer in. En uh, iedereen en alles zit midden in Nederland op een 1-1 uh, stand. Het is uh, werkelijk ongelooflijk. Kuit die tot zijn verbazing ziet dat iedereen en alles uh, mistast. En Van Marwijk denkt, nou dat is toch lekker. Want uh, dan ga ik toch uh, niet met een nederlaag hier weg. En het staat opeens 1-1. Kuit en Suarez. Uh, men kijkt in Liverpool uh, met genoegen toe. Hoe, hoe in dit treffen uh, twee spelers van die vereniging zorgen voor de treffers. Iedereen en alles zit mis. Iedereen let op Heitinga. Iedereen let op Luc de Jong. Iedereen let op Van Persie. En niemand rijdt op de bal. De keeper wel, maar die zit er volledig naast. En zo staat het hier 1-1. Dan krijgen we inderdaad penalties, denk ik. Eguren hey, is de man, uh, een van de invallers die Kei moet bewaken. Maar die kan zich zo makkelijk losrukken. Doet twee stapjes. Staat dan eigenlijk net voorbij de eerste paal. Krijgt de bal precies op zijn hoofd en kiest voor de lange hoek. Voor zover verder veel te kiezen is. En 1-1 is het gevolg. Ja, we kunnen niet meer verliezen. Dat hebben we wel vaker gezegd, dat idee. Maar dat gevoel krijg je toch vaker en vaker. Er is weer afgetrapt door Uruguay. In de slotminuten van deze week. Nederland wedstrijd. gaat snel wisselen. Want er zal een penalty penaltynemer nu in gaan komen. Oh ja, want dat is loopt er snel langs. En dat die de... denkt: ja, straf, strafcorners, weet ik alles van. Ben ik toch dus... benieuwd wie dat gaat zijn? Zou die van de wiel er nog in zitten over de laatste halve nou, minuut? Is ook is dat gerechte, er lijkt me ook gerecht. Nou, ja, Braafheid Elia Wijnaldum. Dat zijn de mensen waar hij nog uit kan kiezen. Nee, schijnt een enorme goede penalty <laughs> ja. het goed te hebben. Hernandez gaat nog misschien kansrijk zijn. Want het gevaar is nog niet geweken. En dan uh, is er toch uh, gefloten voor een overtreding. Het is Elia. Die er direct uh, nog in gaat komen. En die loopt echt uh, alsof hij stijve benen heeft werkelijk. Uh, maar Elia zou dan toch een uh, absolute penalty-nemer moeten zijn. Want uh, ik kan me niet voorstellen dat men bij Oranje denkt dat we gaan verlengen twee keer in de tier. Ze weten wel degelijk dat er nog alleen penalty genomen gaat worden. Hey. Nou, dat is, heeft, dat is dan niet dit. Want dan gaat hij kuit, haalt hij eruit. Oh. Dat lijkt mij nou. Die neemt in de, in de wedstrijden van het Nederlands zelf al de laatste tijd standaard de strafschoppen. Ja. Dus dat lijkt me nou net degene die ja, je moet heeft laten staan. last. Dat moet ja, dan wel. Ja, heeft ja, hij heeft last hij dat zijn knie. En dan kan je ook geen meer nemen, want het is je rechterknie ook nog. Ja, knie heeft last van zijn kuit. Juist. Laatste seconde van de wedstrijd nog een uh, seconde of dertig. En dan zit het erop. Nou ja, dan zit het dus niet op. Dan gaan we strafschoppen nemen. 1-1 de stand. Suarez 81 minuut 0-1. En dan toch weer gewoon een gelijkmaker kuit. In de laatste seconde echt van de officiële speeltijd. 1-1. En dus ja. uh, strafschoppen nemen. Is het al voorbij? Ja, ja het is voorbij. Oké, okay, penalties nemen. We gaan even iets voor onszelf doen. Tot zo. Ik ben... Jake en Centerfold, vier minuten voor half elf. En uh, we voetballen nog steeds. Overigens heeft uh, Sommaris wel iemand gepoort. Uh, hij heeft dus wel zijn be belofte gedaan. Maar uh, hij heeft gewoon een eigen man gepoort bij die goal. Dat liet ik maar even weten, en Jack. Ja, we weten het. Althans, nu zeker. Uh, het verschil tussen uh, het Nederlands Elftal en Uruguay na die 1-1, na 90 minuten, is dat het Nederlands Elftal met vijf mensen in de middelcirkel staat. En dat uh, Uruguay met het hele Elftal er staat om degene die de penalty uh, moeten gaan nemen. Die anderen zijn zich de al aan uh, Nee, nee, nee ze zit, die anderen <laughs> zitten nog aan de kant. Het Nederlands Elftal is uh, denk ik toch heel gewoon uh, content met het feit dat er uh, hier niet is verloren op deze Zuid-Amerika-trip. <laughs> Dat men uh, kan zeggen, nou we speelden 0-0 uit tegen Brazilië en we speelden 1-1 uit tegen Uruguay. Dat zijn gewoon resultaten die uh, mondiaal uh, meetellen, niks aan de hand. Voor de en... duidelijkheid, dit ja. resultaat telt uiteraard ook hè, voor de, zeg maar, de boeken van de FIFA. Deze 1-1? Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dus niet wat er gebeurt na strafschoppen, nee. laat het duidelijk zijn. Bij Nederland staan er vijf man. Uh, Elia is dus net in het veld gekomen voor Kuyt, die lastig van zijn knie. Uh, die gaat er een nemen, uh, Stijn Schaars, he en Heitinga en Luc de Jong. En van eh, Persie, Persie Robin van Persie, dat zijn de vijf die aangewezen zijn door Bert van Marwijk. En uh, ja, als je er zo dichtbij bent, dan moet je die cup ook maar gewoon meenemen. En uh, het, het duurt allemaal nog even, want uh, ja, dit is, uh, het komt niet goed uit in het tijdschema. Uh, voor de mensen die dat niet weten, na afloop uh, hebben we altijd de gelegenheid in de zogenaamde mixed zone om interviews te maken. Dat is nu geskipt, omdat men zo snel mogelijk richting het vliegveld wil. Er zijn wel uh, mogelijkheden om uh, op het vliegveld of in het vliegtuig zelf interviews te maken, zodat iedereen uh, daar nog uh, een... Uh, Klein stukje aan commentaar voor krijgt. Nu gaan we kijken naar de eerste penalty. Uh, Moeslera, de doelman, uh, oog in oog met Robin van Persie. Van Persie hier, krijgt de bal van de scheidsrechter. Moeslera, de doelman van Lazio. Van Persie, de spit van Arsenal. Het zou leuk zijn dat Krul nog een hoofdrol voor zich zou opeisen. Die heeft al een onvergeeflijke trip achter de rug, maar pak je die hier twee of drie, wordt dat nog veel leuker allemaal. Eerst maar eens kijken of de eerste strafschop van Oranje erin gaat. Van Persie heeft de bal klaargelegd. De aanloop is vier stappen. De scheidsrechter zegt dus wat mij betreft het. Moest Leraar kijkt. En Van Persie schiet de bal huizenhoog over. De eerste strafschop die genomen gaat worden, die genomen is, liever wordt gemist. door het Nederlandse elftal. Van Persie minimaal een meter over. Nou, nog meer denk ik. En dat is uh, niet best. De strafschop van Van Persie. Oeh, een hele slechte zelfs. Nu krijgen we... Uruguay voor uh, de eerste en dat is uh, Cavani. De schutter die we niet echt hebben gezien in de wedstrijd. Die wel uh, aan de basis stond van uiteindelijk de treffer. Die door uh, Suarez uh, werd uh, aangetekend. Uh, de actie aan de linkerkant van Cavani. De spits van Napels, 26 keer gescoord is in de Serie A. Nu oog in oog. De eerste penalty van Uruguay. Tim Krul uh, probeert hem af te leiden. Maar uh, ik denk dat Cavani de rust wel vindt om de bal tussen de palen te drukken. Daar waar van Persie enigszins onrustig deed. En het is inderdaad 1-0 voor Uruguay. Cavani. Heel rustig eigenlijk gebleven. De bal uh, in zijn linkerhoek laag. Voorbij Krul geschoten. En nou dan zit Krul zelfs nog in de goede hoek. Dan heeft hij lange armen ook. Maar is de bal zo krachtig ingeschoten dat je daar als keeper echt onmogelijk nog bij komt. Het is echt een geweldige spits vind ik Cavani genot om naar te kijken. Ik heb er uh, in de wedstrijden tegen Utrecht naar mogen kijken. En zeker in die wedstrijd in de Galgenwaard was hij bij Vlagen fenomenaal. Volgende strasshoppennemer van het Nederlands Elftal heeft zich uh, inmiddels gemeld. Dat is Schaars. Die de bal heeft klaargelegd. De, af, uh, de aanloop komt van iets verder nu. Meter of zes. Schaars. Shock, shock, shock. En bal erin. En die bal blijft zelfs hangen in het doel. Die komt eigenlijk klem te zitten in het net. En de staande... Dat ziet er merkwaardig uit, maar hij zit, hij telt niet dubbel helaas. Maar schaars heeft de eerste strafklop voor het Nederlands al benut. Geweldig Althans, penalty hoor. De tweede van het Nederlands Elftal, maar de eerste die in gaat. Ja, dus knap, hij schiet hem eigenlijk gewoon in de kruising vanaf uh, 11 meter. Prima. Ja, en hij is moeilijk te bekijken door een keeper, omdat hij uh, een rechte aanloop nam. Dus voor jezelf wat lastiger en voor een keeper uh, ook. Maar uh, je hebt wat meer risico. Hernandez is dit volgens mij, die nu deze penalty gaat nemen, ook een rechte aanloop. Zal in denk ik een harde worden. En dat wordt hij ook. Knalhard. Gewoon door het midden. Hernandez zorgt voor de 2-1 in penalties. En na twee uh, penalties van beide is het dus uh, een voorsprong voor Uruguay. Omdat de allereerste penalty van Nederland gemist werd door Van Persie. Nu komen ook de andere spelers van het Nederlands helftal. Steun betuigen uh, om even te zeggen tegen de spelers van, uh, kom op, uh, kom er even bij staan. En het schijnt dan ook te moeten. Uh, en ze moeten hun trainingsjack uit, ze moeten er echt bij gaan staan. Als ze straks nog uh, aan bod willen komen. Nu de volgende penalty van Oranje. Dan zal deze wel in moeten eigenlijk van de Luc de Jong, spits van Twente op oranje schoenen. In het oranje gestoken Dus totaal de aanloop van Luc de Jong. Moest leraar de keeper blijven staan. En Luc de Jong prachtig raak. in dezelfde hoek eigenlijk als uh, Stijn Schaars. De bal prima geraakt, goed gespeeld. En een goede strafschop van uh, deze aanvaller... die er dan voor zorgt dat na drie genomen strafschoppen... het Nederlands elftal er in ieder geval twee benut heeft. En dus nog altijd wel eentje achter ligt op Uruguay. Nog eentje op Uruguay. Omdat en Cavani en Hernandez de bal uh, wel achter Krul kregen. Die dus nog wacht op zijn succesje. Komt dat succesje er nu, is de vraag. En uh, hoe dan wel en tegen wie dan wel... het duel dat Krul moet gaan uitvechten pardon, met Victorino. Victorino, een van de invallers, gaat nu de penalty nemen. En ook hij staat oog in oog met Tim Krul. Die dus tot nu toe kansloos is geweest op de goed genomen strafschotten. Het is een rechtsbener. Kijk, het drukt hij hem links van de keeper met een lange bal of doet hij het diagonaal. Ik denk dat hij hem links van de keeper gaat trappen. Victorino, Victorino met de bal die rechts van de keeper gaat. En gewoon ook ingaat. gaat. Uruguay heeft nog geen penalty gemist. En die komt Elia erin, die uh, dan kan bewijzen dat hij uh, een goede penalty is. Zo niet, dan uh, is het uh, over en uit voor Oranje. Want dan uh, hebben wij twee keer gemist. Nou nee, dan moet ja, zij ja. okay, nog één keer raakschieten. Ja. Elia gaat uh, de penalty nemen. Vierde van het deel hetzelfde al, tot dusver uh, allebei drie genomen. Er is er eentje die miste, dat was de allereerste van Persie, die schoot over. Daarna Cavani, Schaars, Hernandez, Luc de Jong en Victorino allemaal raak. En is dus nu Elia die de bal heeft klaargelegd. In de wedstrijd geen bal geraakt. In de laatste seconde voor Kuit in het veld gekomen. En nu dus de bal op 11 meter. De aanloop en de stop van de keeper. En dan wordt het wel heel zuur voor hem, voor Elia. Dat hij de wedstrijd zo moet afsluiten met een misser. De penalty niet goed ingeschoten ook, hoor. Paul blijft te veel in de midden, heeft te weinig snelheid. Komt te veel in de buurt van de keeper die een beetje valt naar de linkerkant. En zegt, kip, ik heb je. Elia zal weinig prettige gedachten overhouden aan deze avond. Rodero is volgens mij die dan de, de beslissing kan uh, bewerkstelligen voor Uruguay. Uh, Elia heeft zichzelf tijdens deze trip geen goede dienst bewezen. Viel niet goed in en mist nu een penalty. Dat zijn uh, aantekeningen die in het boekje van Van Marwijk met uh, negatief worden bestempeld. Dit is de penalty en die mist... Lodero, of ik kan zeggen Krul, stopt hem. En dan krijgen we toch nog enige spanning. Het blijft nog steeds 3-2. Met de vijfde penalty voor Oranje. En het is Johnny Heitinga, de aanvoerder. En als hij hem erin schiet, dan is er nog druk. Als hij mist, dan is het over. Zo is het. Elia mis van Persie over. Uh, Lodero mis en de andere vijf scoorden wel. Maar zoals Jack het zegt, is het, het is uh, in die zin druk op de schouders van Heitinga. Die moet scoren.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 Heidegaar scoort. En dat betekent dat Krul nog een kans heeft. En hetzelfde al dus ook. zou je toch gebeuren dat je snel weg wil bouwen. En dat je hier 34 penalties ja. moet nemen. Uiteindelijk de journalisten tegen elkaar. Dus iedereen genomen heeft. Ja. Uh, ik kan het nummer hier vandaan niet zien. Maar direct hoogwaarschijnlijk wel. Maar ik heb werkelijk geen idee wie degene is die de laatste penalty gaat nemen. Laten we hopen dat we direct de man close in beeld krijgen. En er dan ook een naam aan kunnen hangen. Dus de nummer 11. Alvaro haar opereren. Oké. Okay.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 Sanders en Dry Your Eyes. Sport kort. Tennisser Timo de Bakker doet, nu, nou zeg, doet niet mee aan het tennisternooi van Wimbledon. Hij is niet fit en wil zich richten op het herstel van zijn lichaam. De Bakker laat het grasseizoen dus aan zich voorbij gaan... en ontbreekt dus ook bij het Unicef Open in Rosmalen. De Nederlandse volleyballers zijn het toernooi in Montreuil begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Avital Selinger ging met 3-0 onderuit tegen Cuba. Oranje speelt in Montreuil nog tegen Japan en Italië. Reine door en Richard Schuil hebben in de eerste ronde van het Beach in Peking overtuigend met 2-0 gewonnen van een Noors duo. En de basketballers van Dallas Mavericks hebben de vierde wedstrijd om de titel in de NBA gewonnen. Miami Heat werd met 86-83 verslagen. De stand in de finale van de playoffs is nu 2-2. De vijfde wedstrijd is morgen opnieuw in Dallas. En de Nederlandse basketbalvrouwen hebben het EK kwalificatietoernooi afgesloten met een nederlaag tegen Bulgarije. De ploeg van bondscoach Meindert van Veen verloor met 70-62. Oranje had al geen kans meer op een ticket voor het EK dat deze zomer in Polen wordt gehouden. En Michela Krejcik is bij het tennis in Kopenhagen in het dubbelspel uitgeschakeld. Ze staat wel in de tweede ronde van het enkelspel en daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Savarova. En de Nederlandse handballers hebben de kwalificatie voor het EK van 2012 afgesloten zonder overwinning. De ploeg van bondcoach Harry Weerman verloor in geleen ook de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen met 21-36. day Save the best I have for you, you sometimes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 Lena en uh, Satellites, bijna kwart voor elf. De Nederlandse motorsportwereld loopt uh, stilaan al warm. Want binnenkort is het weer zover. Op zaterdag 25 juni staat de TT van Assen... voor de 81ste keer alweer op de kalender. Nederland is met twee rijders vertegenwoordigd... en dat klinkt mooi, maar wat zegt dit... over de toekomst van jong Nederlands talent? Verslaggever Ragnar Niemeijer was bij de traditionele persconferentie... waarin de Amerikaanse motorgp-coureur Ben Spies de trekpleister was. Nog 17 nachtjes slapen en dan is het weer zover. Drenthe wordt wakker gereest door de motoren op het TT-circuit. Vanmiddag was er alvast een voorproefje van het geweld in Assen... maar zonder het fijne motorgeluid op de achtergrond. Daarom hebben we de scheurende motoren er voor het gemak maar zelf ondergeplakt. De persconferentie wordt voorgezeten door Peter Schorer, de perschef van het TT-circuit. En hij belooft ons vuurwerk. Een bijzondere persconferentie. En natuurlijk, traditiegetrouw. Er zitten een aantal hele leuke journalistieke items in de speeches. Dus ik ben benieuwd als wij zo meteen de journalisten gaan uh, overhoren... wat zij uit deze speeches en uit deze verhalen gehaald hebben. Of zij eruit gehaald hebben wat wij denken dat leuk is. Nou, opgelet hebben we. Want bijzonder is inderdaad het racen van Michael van der Mark... De 18-jarige Rotterdammer ontving een wildcard voor de Moto2-klasse... waar normaal gesproken geen Nederlander in uitkomt. En dat brengt het aantal Nederlanders tijdens de komende TT meteen op 2. En Jasper Iwema is ook nog eens een keertje van de partij op het circuit... in tegenstelling tot Michael van der Mark, die andere verplichtingen heeft. Maar Iwema rijdt al het halve seizoen achter de feiten aan. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, uh, het begon uh, vrij moeilijk dit jaar zonder testen. Uh, het testseizoen is, uh, is niet zo begonnen zoals het, uh, gepland... Dus we zijn pas uh, ja, uh, één test gehad voor Qatar uh, het leek op zich wel aardig goed. Uh, alleen ja, er moest veel, uh, veel gebeuren. En uh, Qatar uh, stond we aardig goed erbij uh, met uh, de 12e plaats, dus uh, vier punten. Maar goed, daarna ging het eigenlijk niet door op die lijn en, uh, en uh, hebben we weinig of, geen punten meer gehaald. En, uh, het is een compleet andere machine dan Ap Aprilia RSV. En uh, daar hebben we op dit moment heel veel moeite mee gehad om dat onder controle te krijgen. En dat kost gewoon veel tijd. Iwema hoopt nu snel op verbetering, maar garanties zijn er ook tijdens de TT natuurlijk niet. Dat geldt ook voor de wildcardrijders in de kleinste klasse, de 125cc. Onder hen is Thomas van Leeuwen uit Wezen bij Zwolle. Gewoon, uh, ik heb ook in Spanje meegedaan met het Spaans kampioenschap, mooie resultaten gehaald. Duits kampioenschap en het uh, Open Nederlands kampioenschap. By Texas en is Van well... Leeuwen kijkt vanmiddag zijn ogen uit, want een paar stoelen naast hem zit de Amerikaan Ben Spies. Hij heeft, die meneer die heeft het al gemaakt en uh, dat moeten wij nog allemaal doen. Ja, is dat zo? Hij heeft het gemaakt in, in jullie ogen, de, de jonge garde? Ja, dat klopt. Uh, hij heeft al bewezen dat hij kan rijden en dat, uh, dat moeten wij nog doen. En daarom is zo'n kans met de TT, is hartstikke mooi om mee te doen. Heb je dan ook nog een bepaald ontzag of angst... of, of het feit dat je hier in een zaal zit met hem, twee stoelen er vandaan dat je denkt, ja, het is toch een bijzondere dag vandaag? Ja, dat klopt, het is zeker een bijzondere dag. Want dit maak je niet iedere dag mee als coureur. Ja, vooral omdat het thuiscircuit is, is het supermooi. Je komt bij de grote mensen, zeg maar. Bij de echte wereld. Moet je niet op school zitten vandaag? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk hoor ik naar school te gaan. Ja. Want ik zag... Iets geks, motorracer, met dromen en ambities, student, autotechniek? Ja, dat klopt. Ja, Ik, uh, ik doe de opleiding auto-voertuigentechniek. Ben Spies is MotoGP-coureur, rijdt dus in de zwaarste klasse... en werd afgelopen weekend nog derde bij de race op het circuit van Catalonië... Hij is even speciaal ingevlogen voor de persconferentie en Spies zegt blij te zijn dat hij in Nederland is. Ja, yeah, I'm happy to be here. Uh, see the track again and, and uh, look forward to being here again. Want het circuit van Assen is niet zomaar even een baan. This is a track I used to watch when I was a little kid back in the 90s and I always looked forward to or hoped I got the chance to race here. And World Superbike was great the first race and was one of the ik denk het races als we de assen en de races altijd zien. En dan de tweede was niet zo goed. Hij werd uit de leeg. Maar laatst was hij. Ben Spies, die in het verleden in de Superbikes een keertje hard onderuit ging op het circuit van Assen. Maar hij heeft er vertrouwen in, na zijn derde plaats van afgelopen weekend: dat er binnenkort in Nederland ook iets moois mogelijk is. De fans zijn echt heel erg. Ik weet niet alleen. Dat is iets waar Thomas van Leeuwen en zijn leeftijdgenoten alleen maar van kunnen dromen. Nederlands talent, maar er is geen Nederlands Grand Prix-team meer. En dus is de kans op een doorbraak er niet groter op geworden, zo lijkt het. Vertelt ook onze NOS motorsport-specialist Hans van Lozenoort. De enige plek die er op dit moment zou zijn, uh, is via de renstal van, uh, van Vaningen, zeg maar die de, de oude chef-monteur Hans Spaan van het team van Arie Molenaar heeft... en ook alle infrastructuur die bij die renstal hoort. Dus ook de, montoren, of ook de motoren, vervoer, noem maar op. Daar zou eventueel een plek zijn. Waning heeft zelf al bekendgemaakt dat hij in 2012 met twee rijders wil deelnemen. Nu heeft hij de Spanjaard Luis Salom. De Nederlanders die wat willen in de toekomst... zullen zeker niet in de MotoGP 1, 2, 3 terechtkomen... moeten toch naar de Moto3, die nieuwe klasse volgend jaar. Toch, je ziet het ook aan de Jasper Maar een kleine groep enthousiaste mensen... kunnen altijd nog wat voor elkaar krijgen. Maar dan praat je wel over de goedkopere instapklassen. Daar gaan we dan aan meedoen. En dat is ook de klasse waarvoor een Waningen... dus uitgenodigd is om een team in te schrijven. Hoop doet leven in Assen, zo blijkt. Voor echt talent is altijd plaats, ook in de toekomst. Dat is positief. En omdat het nog 17 nachtjes slapen is... tot de TT van Assen... Laten we de motoren nu alvast nog één keer brullen. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Girl, I'm in love with you. But this ain't a honeymoon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 People. We don't know which way to go Take it slow, oh, oh, oh. this time take it slow. Hmm. John Legend en uh, Ordinary People. Voetbal vandaag. Ballers zoetzak vertrekt mogelijk op korte termijn naar het Russische Anzi en Makagkala. Uh, Zuzak heeft bij PSV nog een contract tot medio 2015... en zal Mondeling al akkoord zijn. Technisch manager van PSV Marcel Brans heeft bevestigd... dat de Russische club zich heeft gemeld voor Zuzak... maar ontkent dat de transfer al rond is. Swansea City gaat zonder Cedric van der Gun de Premier League in. Het aflopende contract met Van der Gun wordt niet verlengd. Van der Gun, die sinds 2009 voor Swansea speelt... kwam afgelopen seizoen al nauwelijks in actie. En AZ is met Espanyol in gesprek over een transfer van de Mexicaan Hector Moreno. Ernest Stoert, directeur Technische Zaken, onderhandelt met de Spaanse club. Moreno heeft bij AZ nog een contract tot de zomer van 2014. En de Duitse doelman Manuel Neuer van Schalke 04 heeft een contract tot de zomer van 2016 getekend bij Bayern München. De 25-jarige Neuer had nog een contract tot medio volgend jaar bij Schalke 04, maar hij wilde dat niet verlengen. De doelman van FC Zwolle, Diederik Boer... heeft van de Tuchtcommissie een aanzienlijke strafvermindering gekregen. Boer moet twee duels toekijken... na het duwen van een ballenjongen bij de wedstrijd tegen VVV. Hij had eerder een voorstel van zes wedstrijden schorsing gekregen... van de aanklager betaald voetbal. En Marcus Rosenberg krijgt een nieuwe kans bij Werder Bremen. De Duitse club had hem verhuurd aan het Spaanse Racing Santander. Rosenberg heeft nog een contract tot 2012 bij Werder... dat hem in 2007 overnam van Ajax... En de Engelse auto-international Brian Robson... heeft ontslag genomen als bondscoach van Thailand. Zijn contract is met wederzijds goedvinden ontbonden. De precieze reden is niet bekendgemaakt. Cape route, nowhere to hide from the fallout, all oh, the mistakes that I'm about to make. I tell myself to be good, be good, be good. Crazy en uh, Be Good, hoe hoort ze de tune Dat betekent uh, inderdaad dat het bijna afgelopen is. We hadden u natuurlijk nog even de bondscoach willen laten horen... maar iedereen moet daar heel snel weg vanwege die, uh, die aswolk. Vandaar geen reacties vanuit Montevideo. Zometeen uh, natuurlijk wel met het oog op morgen. Daarin aandacht voor uh, de vergoeding voor tuinders. Naar aanleiding van uh, de eerk uh, uitbarsting in uh, Duitsland. En het niet verkopen van de groenten dat daar aan verbonden zit. Vervolgens uh, wordt er gesproken over een alternatief voor kernenergie... en huilende Iraanse voetbalsters. Als u er meer over wil weten, zometeen na het nos van 11 uur... met het oog op morgen, gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandoori... naar de bestseller van Ernest Sanderkwast. Kwast. Hilarisch. Of, of een rat in Delhi. Ontroerend. Als ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikte naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, masala. Mama Tandoori, maandagavond half negen, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op Cultuurzomermaastricht.nl. Dit is Radio 1.